8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De beurs in Moskou heeft flinke klappen gekregen... door de nieuwe sancties tegen Rusland die de VS heeft aangekondigd. De roebel verloor vandaag ruim 3 procent ten opzichte van de dollar. In zijn geheel verloor de Russische AEX-index ruim 9 procent. De bedrijven die het hardst werden geraakt door de koersdalingen... worden geleid door Russen die vertrouwelingen zijn van president Poetin. Onder de strafmaatregelen worden hun tegoeden in de VS bevroren... en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Het Rotterdamse havenbedrijf viel zo snel mogelijk aan de slag met het opslaan van CO2 in een leeg gasveld onder de Noordzee. Onderzoekers zeggen dat daar per jaar 2 tot 5 miljoen ton CO2 kan worden opgevangen. In 2030 kan het 10 miljoen ton worden, een derde van het totaal. Opslaan van CO2 is een van de maatregelen die klimaatverandering moeten tegengaan. Ouderen in Nederland hebben het financieel over het algemeen goed, zegt minister Hoekstra van Financiën. Hij liet dat onderzoeken op verzoek van de Eerste Kamer. Hoekstra constateert op basis van CBS-cijfers dat het welvaartsniveau van ouderen hoger ligt dan dat van mensen onder de 65. Tijdens de crisis van 2010 tot 2013 ging de koopkracht van ouderen nog achteruit, maar vanaf 2014 stijgt hij weer, schrijft Hoekstra. President Trump neemt binnen 48 uur een besluit over een Amerikaanse reactie op de aanval op Douma in Syrië. Dat is de laatste stad in de regio Oost-Ghouta die nog in handen is van rebellen. Douma werd zaterdag volgens verschillende organisaties bestook met gifgas door het Syrische bewind. Volgens hulporganisaties kwamen meer dan 60 mensen om het leven en raakten meer dan 1000 mensen gewond. Volgens Trump zal het beest Assad een hoge prijs betalen. Hij houdt Rusland, Syrië, Iran of alle drie verantwoordelijk. Het weer bewolkt in het zuiden en westen een stevige bui... met kans op hagel en onweer. Morgen vanuit het zuiden weer wat regen. In het noorden eerst nog zon, later is daar juist kans op onweer. En het wordt morgen 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunstof. Jentel en de boer zijn te gast. En uh, we hadden het er net over. Ik had jullie beloofd. Aller, allereerste spannend. liedje. Nou weet ik niet of het echt het aller, allereerste liedje is... maar wel opnames die we kregen van, uh, van jullie agent. dus is trouwens oh. ook een oud-klasgenoot oh, van, oud van jullie. Oud-klasgenoot, een hele Tilla goede vriendin. van Koevoorde ja. en een goede vriendin. En uh, zij heeft opnames van de allereerste tien minuten... die jullie ooit hebben gemaakt. Oh, wow. En dat was in jullie tweede jaar. Tweede jaar, is ook de eerste voorstelling die we ooit samen hebben gemaakt. Ja. ja. Hartstikke rond waren we toen nog. Hè? En Zilla en die, <laughs> ja, die zingt die liedjes nog steeds. Dus ik denk wel dat... Ik weet we weten welk liedjes ze heeft uitgekozen. Ik ben benieuwd. Sam, wij hebben eerlijk gezegd het liedje uitgekozen. Want het is gewoon het eerste liedje. Dus misschien is er nog oh, wel een... Dat, niet... Maar ja, we gaan gewoon luisteren. Ik ben je helemaal in orde. Dat. We gaan luisteren. <lacht> Daar komen ze. Nou, jullie zijn door alle fases heen gegaan tijdens het luisteren. Ja, oh, ja. ja, we waren wel eerlijk in ieder geval <laughs> over het eten. Nee. Ja, precies, het was ja, een onderwerp. Kan. Ja, we zeiden het dus net. Ja, ik weet niet of je het hoort, maar dat het elf jaar geleden is. Ja. Dat we al zo lang uh, samen zingen. We doen een accentje hoor. Het is niet dat we dat wij het limiteren... Zo praten jullie. Nee, toen waren niet voor twee klassen meisjes. Uh, ja. Die eigenlijk uh, wat meer van hun leven wilden maken... dan alleen maar kassameisjes. zijn. Ja, eigenlijk pas het best wel bij de thematiek van magie ook. Het ging over naar twee kassameisjes die, die de hele kassa jatten van de supermarkt. Een Onbechtige. twingo kochten, naar Kat Zand gingen. Daarachter kwamen dat het toch niet leuk was teruggingen. En er toen achterkwam dat niemand ze gemist had. <laughs> en toen gewoon weer doorgingen met het allerdaagse oh. leven. Ja, ja. dat steeds een thema. En dat was dus het tweede jaar van de toneelschool in ja. Amsterdam. Ja. Wat, ga eens helemaal terug naar de allereerste kennismaking. Wat, wat herinner je daarvan, Jentel? Ja, Dat je haar voor het van... eerst zag, hè, Christine? De boer. Zag, weet ik niet meer, maar wel de eerste twee weken van de toneelschool um, les van Adelheid Rozen. Mm -hmm. En dat was heel spannend natuurlijk, want we hoorden ook dat dat jaar daarvoor dat heel, heel, heel de klas uit hun kleren moest geloven. We ja, gingen naakt Afrikaans dus dansen. Ik was, oh. ja, ik was doodsbang. Ik ook joh. <tie> <tie> En we waren zo rond. En we ja, rond. <laughs> ja. En, uh, en toen moesten we het hebben over uh, grote thema's. En uh, uh, toen ging het over de liefde. En toen waren wij bij elkaar gezet. Toen zaten we op het bord. Adelheid zat jullie samen bij elkaar. Gezet. Ja, voor dat Daar thema. En toen Ik weet nog dat ik toen voor het eerst echt met haar praatte. Ja. Met Christine? Ja, dat kan ik me nog herinneren. Ja. En sprak je je angst toen uit? Ik wist niks, volgens mij. Van, van, je bedoelt van de liefde ja, of zo? Ja, nee, nee de angst van... Oh, misschien moeten we straks uit onze kleren of... Uh, de, ja, ik denk wel dat iedereen daar een beetje mee bezig was. Kopen, Het was wel ja. een... Ja, een, een angstaanjagende vrouw of zo. Heel ja. cool, maar wel... Maar die, sowieso naar de toneelschool gaan. Ja, je, je bent dan zo... Ja, nu zijn natuurlijk allemaal verhalen, wat dan ook. wij hebben een fantastische toneelschooltijd gehad. Maar je bent zo van tevoren, je hoort allemaal verhalen over, over docenten en over wat er daar gebeurt. En dat je van acht uur s ochtends tot elf uur s'avonds in dat pand zit. En dat je allemaal dingen gaat ontwikkelen en iedereen samen doucht. Dat verhaal had ik ja. ook van de spannend. Dus je, je komt echt die eerste week. Was, was, was ook zo, binnen. zeg je. Enzo. Ja, ja. Ja, ja, maar niet met docenten. Gewoon leerlingen onder elkaar. Lekker samen doen. Ja, nee, dat was, dat was inderdaad na de bewegingslessen. Maar ja, dat is ook inderdaad. Het is inderdaad, als je toneel gaat spelen met elkaar, dan kom je op een gegeven moment ook wel in een soort emotionele intimiteit met elkaar. Of zo, mm -hmm. dat, dat dat ook helemaal niet zo raar nee, was. Nee, zeker niet. Maar als je daar binnenkomt. Ik vond dat echt super spannend En daarbij leefde je continu met het idee dat je na een jaar weggestuurd kon ja. worden. Volgens mij hadden wij daar allebei heel veel last Er waren ook heel veel mensen in de klas die dachten... ach, dat gaat mij niet gebeuren. Ja. Maar volgens mij hadden wij allebei zo... ja, dat is echt ja, iets ik weet mij. nog, uh, Daarin kerst, vonden jullie elkaar. Ook, ja. ja. Ja, met kerst was de eerste beoordeling. Toen was ik zo ontzettend zenuwachtig... dat Ruud Wijsman, ons artistiek leider, toen me even apart had genomen. Toen dacht ik, oh nee, nu word ik, nu word ik echt gestuurd. Toen zei hij, doe maar gewoon rustig. Het komt allemaal goed, zei hij oh, ja? tegen mij. Want ik was helemaal blind van oh. paniek dat ik weggestuurd werd. Oh, hoe dus zag hij Christine dat dan? Ja, gewoon op? omdat ik alleen maar zo, zo, zo daar zat. Oh. Oh. Ja, zielig hè. Want jij ja. was natuurlijk wel wat ouder. Wat op die, ja. in die periode wel uitgemaakt moet hebben, Christine. Dat denk ik niet? wel, ja. Ja, dat denk ik wel. Drie jaar trouwens maar. maar ja, goed, maar je... ik had meteen na de toneelschool had ik auditie gedaan. En toen, of zei ik nou, meteen na mijn middelbare school heb ik auditie mm -hmm. gedaan. Toen ben ik afgewezen. En toen ben ik een jaar naar. Een uh, jaar gaan reizen. Zangles gaan volgen in New York en in Zwitserland. Frans gestudeerd. En dus ik had toen. Toen best wel zo'n beetje. Ik was iets wereldwijzer ja, geworden voor. Jij had de vor... wereld gezien. Ja. In tegenstelling tot Jentel die Fris uh, vers ik uit kwam. Ik kwam maar klein. Ja. dus heel Ja. Klei. Ik was echt. Uh, ik wist echt nog heel weinig. Ja. Toen ik op school kwam. En zocht je steun dan, mij Christine? En kreeg je die? Nou, maar ik denk waar. Waar? Vooral want je zit in een klas van 20 personen mm -hmm. ongeveer. En en je krijgt dan een paar. Uh, vakken waar je voor geselecteerd moet worden. En dat is bijvoorbeeld compositie en tekstschrijven. Dat in het eerste jaar krijgt iedereen dat... maar al best wel snel merk je wie daar Goed talent is, ja. voor hebben... en daar, daarvan houden en dat mm -hmm. leuk vinden om te doen. En ik volgens mij bij compositie was na een jaar... waren volgens mij alleen wij twee nog over. Ja, toen, ja. ja. ja wij waren eigenlijk de enige dat die dat wilden en konden. En, en, uh, of bijna de enige. Maar, maar dus En dan kom je al best wel snel, dan vind je best wel snel ook... Ja, dan, dan denk ik, jezus, wat heeft zij nou iets moois geschreven? En dan ga je daar een beetje samen zingen, samenwerken. Dus wij werden echt een soort hoekje van de klas. Want we hadden ook mensen in de klas... die heel erg met filmacteer alleen bezig waren. Of heel erg met die, die heel erg uh, discordia, die hoek in wilden. Of mensen die bij gewoon Amsterdam wilden spelen. Of, het was best wel divers. En in dat makerschap, het muzikale makerschap, vonden wij elkaar. Daarin niet. vonden jullie En En we ja. kregen dus ook les van Joost Prinsen, die we net hoorden Ja! En die gaf liedperforming. En toen, daar voelde ik me echt op mijn plek. En waar zit hem dat dan in? Ja, toch zingen. Ja. Liedjes zingen. Hm. Ja, dat, dat, dat zit toch het dichtst bij uh, wat ik goed kan, denk ik. En dan wordt het toch een cabaretvoorstelling met sketches. Lekker. Ja. In plaats van alleen zijn... liedjes. Ja, want dat was nog gedoe na die eerste voorstellingen. De, uh, uh, dat was een enorm succes. Maar die recensenten die gingen zeggen... nou, laat ze maar gewoon liedjes zingen. Nou, zei dus nee, niet dat zo. zei dus niet. Nee, nee, nee. Nee, dat is, dat is echt niet. En ik denk ook, we hebben het vanaf het begin... hebben we sketches gedaan. Voor ons is dat evident. En we vinden dat net zo leuk. En we hebben dat ook tegelijkertijd altijd wel gedaan. Alleen, wij zijn natuurlijk... Bekend geworden met onze liedjes. Of bekend, maar, maar wat we op dit ogenblik. Nou ja, doen, behoorlijk. Dat is be, zeg maar heel bekend. Nou ja, maar ja, in, in een bepaald groep, groepje mensen zijn we daar een beetje bekend mee. Maar, maar, en onze sketches helemaal niet. En het is natuurlijk ook, we zitten hier natuurlijk ook niet, niet drie sketches te spelen. maar... Ja, dat zou ook, ook een bespelen. beetje raar zijn. Dat zou raar zijn. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus ik denk wel daar, daarin dat we, dat we zeker op dat punt over onze liedjes veel zelfverzekerder waren. waren. Misschien ook unieker zijn, kan mm -hmm. ik me voorstellen. Dat het, dat het een makkelijker... Uh, ja, is om, t, om bij ons te, te denken. Maar die sketches hebben we ook altijd gedaan. En, en ja. met veel plezier. Maar waarvan we wel inderdaad op dat punt dachten. We stonden die avond, de première... was ook onze allereerste avond in de kleine komedie. En toen opeens waren we bloednerveus. En toen merkten we... Oké, okay, als we zo nerveus worden, dan blijven die liedjes wel overeind. Maar dan worden die sketches, werden die uh, avonden doorheen. Ja, ja, ja, ja, dat voel je dan wel ja, zo. Ja, want als, we, als je strak staat van de spanning, dan is dat... Dan, het moet speels blijven, mm -hmm. die sketches. En dat bleef die avond zeker niet. Nee. nee. Maar hoe werkt dat dan? Want is die, heb je die muziek dan meer onder controle? Of ligt dat meer vast? Wat, wat is... Ja, dat weet ik niet. Dat, ik, dat staat meer vast. Sowieso, letterlijk staat dat meer vast. Maar ik... Uh... Ja, dat weet ik niet. Nou ja, ik en we, we gewoon... hadden al meer onder vuur gestaan. Want ik denk het engste ja. wat we van ons leven hebben gedaan is is denk ik zo die, zeker die eerste paar keer bij Opium TV dat we op de op Toen waren we op oh, Google, ja. en toen schreven we op de dag zelf een lied... En dat, en dat zongen we dan een paar uur later live ja. op televisie. Het is dus bijna onmogelijk, want je weet de, het is nog niet ingedaald. Dus je, wij zaten daar soms een minuut voor aanvangen... voordat het programma begon en, en toen wisten we opeens een melodie niet meer. Want het is helemaal nog niet, uh, nee. niet in je lijf. En dat was dan met twee uit en elke dag een nieuwe melodie. En dat was zo, zo eng, eng dat, dat het daarna, denk ik qua liedjes, hebben Niks we altijd nee. gedacht wat er ook gebeurt. We zo en ons. kan het niet meer worden. Nee, want we ook bij opium, dat nou, is echt nooit misgegaan. Maar, maar Waarschijnlijk kijken, we... zou je dat ook nooit meer doen. Zoiets toe, zeg. Nou, nou. Is het, we wel, juist wel. Ja. Weer. Ja. Ja, als we, dus zeker als we tijd hebben, dan zou dat wel, zou dat dat wel ja, zijn. We ja, want het was ook het allerleukste. Ik, we, we hebben daar zo van genoten dat we ja. dat deden. Maar ik denk wel dat we daardoor een soort relaxedheid hebben gekregen... in onze liedjes. Ook in onze voorstelling nu, dat we denken, ja, wat er ook gebeurt... We redden ons er wel weer right. uit. Ja, ja. En, en die, dat voelen die recensenten, Want die zeggen het niveau... dit was er geloof ik één die zei... Het niveau van de liedjes is ook zo hoog. Ja, het en is zo omdat, briljant dat het dan ingewikkeld is. Is dat ook hoe jullie het voelen? Jentel, dat je dan... Uh, dat die sketches hetzelfde niveau moeten krijgen als die liedjes. Ja, dat is ja eigenlijk wel. Daar zijn we wel nu zeker weer hard aan het werk. Om dat voor elkaar te krijgen... En ik denk ook... Janiek van der Velde, jouw vriend. Ja, die helpt ons uh, ja, daarbij. Van Roentvonk. Ja, de... Zit er Roentvonk humor in ook? Nee, nee, dat niet. Hij kijkt echt naar wat wij... Uh... Uh, met wat wij komen uh -huh. en, en kijkt hoe we, hoe we de structuur binnen de scène... zo goed mogelijk uh, kunnen maken en de grappen zo goed mogelijk. En uh, volgens mij gaat dat uh, nu heel erg goed. Ja. Ja. Jurjen van Noon, jouw vriend, ja. <laughs> die vertelde ons... Uh, uh, zowel letterlijk als figuurlijk kunnen ze heel goed naar elkaar luisteren. Oh, oh wat lief. Wat lief, ja. Maar hoe... Uh... Want wat mij bijvoorbeeld net opviel, is dat jullie elkaar niet aankijken. is me al eerder op, ook bij de voorstelling. Je. Mm -hmm. je, je ja, er is een soort. Uh, hier iets of zo. Ja, die je wijst nu naar de zijkant van je gezicht. Ja, er, ja, er is een soort uh, zijlinkse connectie die er altijd is. Of we elkaar nou aankijken of niet. Nee, het, is echt, het zit heel erg in de oren. En dan ja, is in de oren. Zijn we, zijn, we daar, zijn we daar ook achter gekomen dat we allebei super onverdraagzaam zijn in de bioscoop bijvoorbeeld? Ik denk echt dat dat komt omdat we een soort. Overontwikkeld <laughs> gevoeligheid in onze oor. Als ik in de bioscoop zit en iemand zit naast mij, al is het tien meter naast mij, iets met een geluidje te doen, dan is het voor mij net zo hard als dat die film is. Ja. En dat bleek Jente ook te hebben. Oh ja, ja. ja, dus ja daar kan er... ik echt huilend van kwaad <laughs> worden, bijna. Een overgevoeligheid. Ja, ja. Of, of, of We hebben ook wel eens gehad dat op het zijtoneel... tijdens de voorstelling een technicus een kar ging verplaatsen. En toen werden we toen helemaal, we gek. We helemaal Toen dachten we, nee, maar die hele zaal hoort het ook. Terwijl die zaal hoorde dat helemaal niet. Maar voor ons was dat, omdat wij zo met onze oren bezig zijn... was dat echt uh, was dat de hel. En dat zingen, hè? Want dat, je, je hoeft elkaar dus niet aan te kijken. Maar re, voel je het ook? Resoneert het in de buik of zo? Is het iets heel lichamelijks ook? Um, Ik denk dat het vooral Of maken we er iets van wat het helemaal niet is? Ja, het is... Het en is ademhaling wel, en alles. Ja, van, ja, ja. Oren ademhaling Het is wel zo als je soms... Soms hoor ik opeens... Dan hoor ik zelf dat, hoor ik niet meer welke stem ik zing. En dat is wel... Dat is iets heel raars. Dat we Dit soms klinkt hebben. als een morf. Ja, maar dat is een morf. Maar dat is echt soms, dan, dan hoor, je op, hoor ik opeens... dat we gewoon zo die klank maken. En, dan, en dan, dan zie je geen toon meer of zo. Dan, maar dan ben je gewoon een soort Eén, klank. Eén stem ben je is ja. wow. En dat is, wel, dat is inderdaad dat is wel magie. iets wat je in je buik voelt. En waarvan je denkt, oh... oh, oh ja, of zo. Dan, is, ja. en dan kom je daar weer uit of zo. Maar dat, dat uh, ja... Magisch is het. Magisch is het. Is dat nou het zee, Toch, man? ja. Ja. ja. Nog een liedje? Oh ja, de high five. Dat doen jullie altijd vlak voordat je... Ja, euh, ja niet dat dat nu moet. Inderdaad. Nee, we doen dat altijd voor aanvang. Dan, dan geven we elkaar echt een loeiharde high five met beide handen. Om een soort van... Daarna heb je zo'n... Ah, ik ben er. Of ja, en ook de concentratie op je, voordat je, op je vlak handen. Vlak voordat je opgaat. Ja. ja, en dat, het is zo'n harde klap dat het gaat tintelen in je handen. Dus dan gaat de zenuwachtigheid gewoon weg. Omdat je alleen maar focust op je handen. Bij mij is dat zo in ieder geval. En dat moet gebeuren als je voor de, vlak voordat je op... Voor ja, je ja. het kan ook wel zonder, maar het is beter met. Beter met. Ja, dan okay. je ja. echt zo onderwikkeld. Ja. Ja. Laatste liedje ja. alweer. Ja. En uh, eens even kijken, wat is het laatste liedje? Oh ja, Zitten in de trein komt nu. Ja. Live gespeeld door Jentel en de Boer.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 Warm je dat tussen, warm je dat tussen. Denk niet aan de anderen, maar aan dat zachte kussen van de stoelen. Dat wil je voelen. Je zit dus zit zitten op je billen. Het is ieder voor zich. Oeh. Alle meneertjes en mevrouwtjes willen vooraan in de rij, ze willen vooraan in de rij, Vo vooraan in de rij, al is er geen haast bij, ze willen vooraan in de rij, Hup! vooraan in de rij, waar? In de rij. Gaat er een extra kassa open, moet je snel doorlopen, Sna snel doorlopen, die rij voorbij. Maak geen oogcontact, duw die karretjes opzij, zo voorkom je die lul te zijn, af, die moet wachten in de rij.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 en dan nu, wat te doen bij traaglopende mensen in de winkelstraat Maai ze opzij, maai ze opzij, trap ze op, de enkels maak je weg vrij En dan nu, wat te doen als je dertig moet rijden bij werkzaamheden Gas erop, gas erop, doe wat goed voelt voor jou Alle meneertjes en mevrouwtjes willen bovenop de rots. Een berenvel aan bovenop de rots. Ze willen vechten met een knots. Vechten voor hun trots. Bovenop de rots. Waar? Op de rots. Ah, <tieden> ja hoor, ze doen het hier ook gewoon. In de studio van Kunststof. Uh, Jentel en de boer zitten in de rij, zo heet het. Ja, is er eigenlijk zijn er andere duos die als een soort voorbeeld dienen, of waarvan, of, of juist duos waarvan je zegt, maar zo willen we het dus echt nooit. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind bijvoorbeeld, uh, maar dat is een heel ander duo, hoor. Maar hoe Pline en Bianca mm -hmm. hun carrière hebben opgebouwd en wat voor leuke dingen ze allemaal doen, ja. dat zou ik ook wel heel graag willen, hoor. Zij uh, ja, zij zijn natuurlijk gewoon een gevestigd duo. Dus zij, zij, zij hoeven zich geen zorgen meer te maken... over of het publiek is, ja of nee. En dat te bereiken, dat vind ik wel heel... Uh, ja, heel en ook, ik, ik ken ze niet... maar ze lijken me ook heel leuk. Ook heel ja. lief met elkaar. hebben ze nog nooit ontmoet. Echt niet? Nee. Dat nou, dat raar. moet dan een keer gebeuren. Terwijl ze toch? zitten ook bij, bij Bostheaterproducties. Ja. Maar ja, hebben ze nog nooit ontmoet. Maar wat is het dan waar, waar je op doelt... van zo zou ik het ook wel willen? Want wat zie je dan? Oh, maar, ja, gewoon dat zij zo'n sterk duo zijn al uh -huh. zo lang. En zulke le leuke voorstellingen maken. En daarnaast als uh, solo doen ze ook heel veel dingen samen. Maar ze, ze gaan nu ook Telma en Louise doen met Arjan Edeveen. Ja, ja, en ja. En dat is ja. Uh, ja, dus gewoon echt bestaande stukken doen met andere mensen of zo. Met z'n tweeën en andere mensen. Dat lijkt me echt uh, heel erg leuk om te doen. En wat ja. heb jij voor ogen, Christine? Heel iets anders. Heel iets anders. <laughs> nee, ja, ook dat. En, en uh, ik merk ook wel dat... ik denk dat we dat allebei ook wel hebben... dat je ook altijd wat naast de duo moet blijven doen. Dat, dat... Ja, dat schijnt belangrijk te zijn. Dat vinden jullie belangrijk. Ja, ja, zeker. Ja, om af zo, toen... za zo zag ik afgelopen vrijdag Billy. Ja. De film van uh, Theo Maassen. Ja, Nou, maar dat, dat, dat bijvoorbeeld was, was heel leuk... om even iets te hebben wat... soms is, als, je, als je zo in een duo zit... dan, dan word je je, je wordt zo de, de tegenpartij van de ander. Dus als, mm -hmm. als de één. Uh, druk is, is de ander automatisch rustig. Als de een, uh, nou weet je, dus je bent altijd een soort tegenpartij. En soms is het, is het ook. Oh, een je heel speelt letter... altijd de T of speelt je bent nou ja, de tegenpol. Kijk, als de een, ben je, je bent dat. Als, mm -hmm. de een, als de een, heel druk is, dan is de ander automatisch rustiger, dus de rustige of zo. Dus je, je geeft je hoort... tegenkleur. Ja, nog los van wat je, wat je bewust doet of niet, maar. maar ja, ik zal altijd naast gentle rooier haar hebben. Terwijl als ik naast iemand ga staan die nog rooier haar heeft... kan ik blond lijken of zo. Mm -hmm. Weet je, het is, het is natuurlijk... je bent altijd een soort kleur naast de ander. Mm -hmm. En dat is superleuk en fijn. Maar soms is het zo lekker om je ook weer even zo te voelen van wat ben ik waard, wat ben ik los van de ander waard... of wat, wat is een hele andere rol die je kan vervullen. Zeker, ja. En ook om weer met verhalen te komen bij elkaar. Bijvoorbeeld uh, Billy, die film van Theo Maassen. Dat was in de periode dat we aan het schrijven waren... voor ons concert van de zomer. En dan had ik een draaidag gehad en dan kwam ik weer bij je... en zei, nou had ik nou het meegemaakt. Dan, hadden we, ja, dan heb je ook weer dingen ja. buiten elkaar die... Uh... Anders weet je alles al. <laughs> ja, wat je, meemaakt. je kan elkaar ja. dan weer verrassen. Ja. Ja. Zoals in hele goede huwelijken. Precies, ja. Ja. ja, ja. ja. Over concert gesproken. Ja, ja. We, ja we hebben een, hebben heel, een leuk heel leuk nieuwtje. We gaan uh, uh, van de zomer weer concerten geven. Uh, en dus ook in Paradiso. Kijk. Wat en daar worden we in de vinden. Ja. Ja. We zijn er zo trots op. Dat is en dat dan, ja, dan ook allebei tegelijk zeggen. Ja, ja. Maar dat is echt, dat is zo lang al een droom van ons. Kijk, theater, dat, dat doen we, maar we vinden ook de popwereld zo tof. En dan eens een keer, weet je wel, we, we maken dan een concert met, met muzikanten en alleen liedjes. En, en daarmee zoeken we dan ook wat meer de, de popkant op. En laten wij ons ook weer heel erg inspireren door anderen. En Paradiso is voor ons echt zo'n plek waarvan we altijd gefantaseerd hebben. Ik heb Wende Snijders bijvoorbeeld daar. Ja afgelopen jaar gezien. Ja, toen dacht ik alleen maar, ik wil hier staan. Dit is echt de, de, de tempel en de plek. En, uh, en ja, toen gingen jullie dat zelf in gang zetten. Ja, gingen we zeggen ja. tegen onze, onze boeker, die eigenlijk normaal al, altijd gewoon alleen maar theater boekt, maar die heeft het gewoon voor elkaar gekregen. Ja, die echt, is echt zijn best gaan doen. En Wanneer is het? 22, 22 augustus. 22 augustus. 22 ja. augustus. ja, dus eind einde van de. En de kaartverkoop is inmiddels gestart. Vandaag? Vandaag. vandaag. Die ja. Is vanaf vandaag geopend. Dus ja, ja, nee, dat is Wees helemaal... wel. Wat een mooi <laughs> nieuws. Ja. En dan gaan jullie de liedjes doen. Dus geen sketches, alleen maar liedjes. Alleen Dan wordt maar liedjes. het een echt een concert. Met een hele ja. band, ja. ja. Okay, spannend. Ja. Die tegels liggen daar. Ja, ja we moeten de twee doen. Dus ik neem maar even de tijd voor. Ja. Wat, wie, wie heeft al iets in haar hoofd? Ja, ik moest net, net opeens denken aan... Uh, um, dat je gevoel altijd klopt. Dat je daar In moet jouw op vertrouwen. geval. Ja, dat je er altijd op moet blijven vertrouwen. Zoiets zouden, denk ik dat ik opschrijf. Ja. Soms twijfel je dan weer, maar toch uiteindelijk blijkt het altijd waar te zijn. Dus volg je gevoel, want het klopt altijd. Volg je gevoel, want het klopt altijd. Ja, Christine. Ja, jij en het precies nu hetzelfde. Jij. He? Ik had precies. Ja. Dat. <laughs> nee, um, uh, misschien. Uh... Ga nooit met nat haar naar de radiostudio, want uiteindelijk filmen ze toch alles. <laughs> ja, hij is inmiddels yes. helemaal niet. En ben opgedroog. ik inmiddels ah, ja, super. Je kwam. En waarom kwam jij met gedoucht haar? Omdat ik mijn huis aan het schilderen ben. Schuren. Oh, ik ben vandaag ja. alleen maar aan het schuren geweest, stukwerk schuren. Dus ik was helemaal wit, en toen, uh, toen ging ik even onder de douche. Um, maar en dat is absoluut geen levenswijsheid. Nee, ja, het eerste waar ik aan moest denken was... was um, omdat we net zo ook hadden over... ik weet niet of het er echt over hadden of dat ik daarvan aan nadenken was... maar over angst. Dat je je soms zo kan laten remmen en kan laten beperken door angst. En um, dat is ook wel iets waar we het in deze voorstelling veel over gehad hebben. Ook een liedje hebben dat heet De Slechte Raadgever. Over oh ja. hoe, je, hoe je angst eigenlijk als een soort mannetje bijna kan visualiseren. Als iemand die deed tegen je zegt, kan je toch niet, doe je toch niet, gaat je toch niet lukken. En... Uh, dat, dat, je, dat ik ons en iedereen zo gun... Dat je, dat, dat je daar vrij ah, ja. van komt en gaat leven. Maar um, dat ga ik nu in 550 woorden of <laughs> Iets in die trant. Of die Iets teken Iets. gewoon dat mannetje, dat is ook een idee. Zoals je dat kan dan... tekenen, Christine de Boer. Ik ga het proberen. Jentel ja. en de Boer, heel veel dank. Het dank was prachtig. Dank je wel. Uh, Dankjewel. En zo dadelijk uh, WNL met de Haagse lobby. Mooie dank avond voor mevrouw ervoor. de Boer, dank mevrouw Schiemann. Dit was aflevering 1472... Morgen praat Jelly Brouwer met regisseur Digna Sinken over haar nieuwe film... Bewaren of hoe te leven. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Dit is de reis van jouw toekomst. De trein rijdt twee keer zo hard en is op afstand realtime te repareren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 Abonneer je nu en kijk zondag naar PSV Ajax. Fox Sports Eredivisie. Erbij voor de toppen. Mannen van Nederland, Hans hier. Menno, Koekenbakker. Wat? Nog een keer, maar nu zonder Hans alsjeblieft.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 Het NOS-journaal. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn behoorlijk negatief... over de plannen van minister Koolmees van Sociale Zaken... om de arbeidsmarkt te hervormen. Met de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans... wil die werkenden meer zekerheid bieden... maar tegelijkertijd voldoende mogelijkheden tot flexwerk openhouden. President Trump heeft aangekondigd dat hij binnen 48 uur... met een reactie komt op de mogelijke gifgasaanval op Douma in Syrië. Zaterdag werd de belegerde stad volgens verschillende bronnen... bestookt met gifgas. Trump houdt Rusland, Syrië, Iran of alle drie tegelijk verantwoordelijk. Ouderen in Nederland hebben het financieel over het algemeen best goed. Minister Hoekstra van Financiën schrijft dat aan de Eerste Kamer... en baseert zich op cijfers van het CBS. Ook vergeleken met ouderen in andere Europese landen... doet Nederland het goed. En in het onderzoek naar de dode baby in Schiedam heeft de politie een vuilstortplaats in Schiedam doorzocht. Daar lag afval uit een ondergrondse container. De politie zoekt naar aanwijzingen wie de ouders kunnen zijn. NTO, Radio 1, WNL. Haagse lobby. Martijn de Geven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Morgen dan wordt besproken de wet, de WIF. Oftewel de sleepwet, zo mogen we hem geloof ik niet noemen... maar noemen we hem toch even. Dat had te maken met het referendum. Er was een uitslag, de tegenstemmers wonnen nipt. Maar hoe moet je zo'n raadgevend referendum... als het om de uitslag gaat, nou interpreteren? Morgen wordt er over gedebatteerd. En wij gaan het vanavond over iets anders hebben... hoewel het wel een afgeleide is. Namelijk wellicht zelfs de aller, allerlaatste raadgevende referendum. Want in het zicht van het einde lijkt het toch te gaan lukken. 10.000 handtekeningen, dat is een forse drempel... die is inmiddels genomen. En die handtekeningen zijn verzameld namelijk... voor die laatste nu raadgevend referendum. En die zou gaan over de donorwet. Het is niet zeker of het doorgaat. De Eerste Kamer speelt een belangrijke rol. Het is eigenlijk een race tegen de klok. Maar we gaan erover doorpraten. Namelijk over het belang van het raadgevend referendum. Eventueel de uitslag ook, daarop sorterend. En ook eventueel over alternatieven... als het gaat over de democratisering van Nederland. Aan tafel zit de adjunct-hoofddirecteur van Geenstel. En een van de motoren achter dit... Referendum, als het al doorgaat. Ook in de studio Ronald van Raak, tweede kamerlid van de SP. Bart Nijman trouwens was natuurlijk van geen stijl voor de helderheid. En aangeschroefd is ook Bert Bakker. Hij was ooit D66-kamerlid. Heeft deze democratische vernieuwing van dichtbij meegemaakt. Heeft wellicht daar ook een opinie over... maar is tegenwoordig lobbyist. En hij kan ook vanuit die bril goed kijken... naar de huidige samenloop van omstandigheden. Meepraten kan ook via Twitter. Gebruik dan de hashtag WNL. Of volgens via het WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. We beginnen met een actualiteit. Het is al een tijdje gaande, namelijk toch een beetje paniek... in het Nederlandse bedrijfsleven. Het begon natuurlijk met biedingen op AXO en Unilever. Bijna werden ze overgenomen. En dan te denken aan Donald Trump in Amerika. Hij is een heuse handelsoorlog begonnen met China. Dat allemaal om de Amerikaanse industrie te beschermen... en sterker te maken. Daar vragen we een beetje schande van. Maar wellicht ook in Nederland hebben we licht Trumpiaanse neigingen. We gaan erover praten met VVD-Kamerlid Heike Veldman. Hij is VVD-Kamerlid dus. Um, ja, Nederland natuurlijk een land van vrijhandel... We doen graag overnames in het buitenland, maar eh, het is toch niet te doen... dat we veel grote bedrijven weer overdoen aan buitenlandse handen, meneer Veldman. Of eh, staat toch nog steeds de Nederlandse vrijhandel hoog in het vaandel? Zeker, dat laatste. De Nederlandse vrijhandel staat bij ons als VVD hoog in het vaandel. We hebben een open, vrije economie. Dat betekent dat Nederlandse bedrijven in het buitenland investeren. Ook wel eens buitenlandse bedrijven overnemen. Maar dat betekent ook dat buitenlanders in Nederland investeren. En dat is hartstikke goed voor Nederland. Daar ja. varen wij wel bij. Nou heb ik u op ditzelfde onderwerp een tijd geleden ook mogen ontvangen. En toen uh, was u nu elke keer de vraag. Nu natuurlijk, heeft u een maatregel in gedachten? Vindt u dat we ook onze bedrijf moeten beschermen? En toen wilde u eigenlijk nergens van weten nog. Klopt. En, wat is er en, veranderd in de tussentijd? Nou, dat, er is op zich niet zo heel veel veranderd wat dat betreft in mijn mening. Uh, bedoel, Daar waar het niet nodig is, moet je geen uh, constructies opwerpen die, die eigenlijk onze markt dichtzetten. Ik bedoel, een open, vrije economie, daar varen we wel bij, de zei al. En dat maakt dat je uh, eigenlijk beschermingsconstructies waar vaak om gevraagd wordt, uh, dat je die niet moet willen. In de basis moet je die niet willen. Nee, tenzij anderen het wel doen, dan kunnen we niet achterblijven. Nou ja, kijk, waar, waar we Nederlandse bedrijven wel eens last van hebben... is dat ze in andere werelddelen eh, niet zo makkelijk binnenkomen... terwijl bijvoorbeeld Chinese bedrijven vrij makkelijk ja. Nederland binnenkomen. Dus eh, als je al een oproep aan het kabinet wil doen... dat zal ik deze week in het debat wat we met minister Wiebes hebben eh, zeker ook doen... is dat er wel een gelijk speelveld moet zijn. En dat we dus samen met andere Europese landen vanuit de Europese Unie... Eh, met elkaar ervoor moeten zorgen dat er een gelijk speelveld ja. is. Dus als buitenlandse bedrijven in Nederland eh, aan de slag kunnen... dan moeten Nederlandse bedrijven ook gewoon een vrije toegang hebben tot andere eh, werelden. Ja. Maar het belangrijkste is ook het andere punt. Als de anderen het ons moeilijk maken om daar overnames te doen... wilt u het ook voor andere, lees buitenlandse investeerders... moeilijker maken om hier een overname te doen. Ik, ik zei een beetje grotesk Trumpiaans. Maar, maar in de kern gaat het natuurlijk om hetzelfde. Als de anderen iets doen wat ons niet bevalt... gaan we bijsturen. Nou, niet uh, uh, zeg maar gelijke maatregelen als, als een ander land zijn zeg maar, hele land dichtgooit... dat we dan Nederland moeten dichtgooien. Want volgens mij gaan we dan echt de bietenbrug op. Ja. Uh, uh, dan, dan gaat onze welvaart kalft langzaam maar zeker af. Want we hebben juist baat bij investeringen uit het buitenland. Ik bedoel, er wordt 773 miljard vanuit het buitenland in Nederland geïnvesteerd. Dat levert ons heel veel werkgelegenheid op. En volgens mij hebben we die banen hard nodig. Okay. We gaan luisteren naar het uh, Kamerlid van GroenLinks, Tom van der Lee. Uh, hij heeft een duidelijke mening en heeft ook een voorstel... over hoe Nederlandse bedrijven beter beschermd kunnen. Worden. China die geeft vijf keer zoveel geld uit in Europa aan overnames dan andersom. We moeten niet naïef zijn. Uh, men is op jacht naar onze hoogtechnologische kennis en we moeten bedrijven kunnen beschermen. Die instrumenten moeten voorhanden zijn. We hoeven ze niet altijd in te zetten, maar we moeten die instrumenten hebben. En we praten al vijf jaar en er is nog niets gebeurd. Meneer Veldman? Ja, ik hoorde um, de heer Van der Lee laatst ook spreken over NXP. Uh, wat mogelijk overgenomen wordt door een Amerikaans bedrijf. Um, dat zouden we dan extra moeten beschermen. Uh, terwijl NXP volgens mij al jarenlang, als je kijkt naar de aandeelhouders die erachter zitten, geen Nederlands bedrijf is. Ik bedoel, het is hartstikke mooi dat het hier in Nederland gevestigd is. Met vestigingen in Eindhoven en vestigingen in mijn eigen stad Nijmegen. Het levert ons veel werkgelegenheid op. Maar je moet niet de ogen sluiten voor de werkelijkheid. In hoeverre is dit een echt Nederlands bedrijf? Nee, er zitten ook gewoon buitenlandse aandeelhouders ja, achter. Dus maar dat geldt bijna voor elk bedrijf genoteerd aan de beurs. Ja, inderdaad. Dus het heeft geen zin om dan nog weer extra drempels op te werpen waarmee je alleen maar het risico loopt. Dat bedrijf zich eventueel niet maar meer dan, in Nederland te Maar dan relevant. komt dat eerlijke speelveld waar u het net zo hoog van het vaandel had ligt in de problemen. Ja, dan moet je dus niet, zeg maar, als een stel kleine jongens van als iemand anders iets kwaads doet dan zelf ook iets kwaads genomen. Nee, dan moet je met elkaar verzorgen dat je Handelsakkoorden sluiten, dat je zorgt dat het gelijke speelveld er wel komt. En dat je dus het mogelijk maakt dat Nederlandse bedrijven ook gewoon in het buitenland kunnen investeren. Op een vergelijkbare manier als dat buitenlandse bedrijven hier in Nederland investeren. Wij luisteren naar de voornamelijk, voormalig minister van Economische Zaken, Henk Kamp. Als je een periode ziet van 25 jaar, dan hebben Nederlandse bedrijven voor zo'n 535 miljard overgenomen in het buitenland. En buitenlandse bedrijven hebben voor zo'n 507 miljard overgenomen in Nederland. Dus dat ligt, ligt zo'n beetje in balans. Maar nu de laatste tijd zie je in één keer dat dat helemaal verandert. Het is nu vooral Nederland in de verdediging. En wat ik graag wil, is dat wat we opgebouwd hebben met elkaar. Dat dat niet in een periode dat een plotselinge omslag is, dat dat voor lange tijd verloren gaat. Ja. Ja, en toch niet flauw bedoeld, maar ik ga toch nog een keertje zeggen... dat is precies zoals Trump redeneert. Die kijkt namelijk naar die tarieven, wat hij moet betalen. Uh, en die zegt, die Chinezen staan er, er per saldo op beter voor dan wij. 500 miljard om precies te zijn. En dat gaan we gelijk trekken. Ja, ik denk niet dat je dat wint uh, door dan maar drempels op te werpen... en allerlei invoerrechten op te werpen. Want uh, het eind van het liedje is dat iedereen uiteindelijk gewoon duurder uit is... zonder dat je er met elkaar iets wijs ja. van bent geworden. Maar het begin van het liedje, waar we nu zitten, is dat het buitenland er meer van profiteert dan wij... Nou ja, dat is de redenatie die Trump heeft. Uh, als je getallen die, die Henk Kamp net noemde uh, ziet... Dan, uh, dan is het redelijk in evenwicht. Nou, dat kan dus een periode een, een iets ander evenwicht zijn. Maar de basis blijft ja. dat wij er als Nederland profijt van hebben. Als er buitenlandse bedrijven in Nederland investeren... dat levert ons gewoon werkgelegenheid op. Op dit moment, as we speak, is onze premier Mark Rutte in China. Uh, in zijn kielzorg heeft hij 165 Nederlandse bedrijven heeft hij, uh, mee. Het um, is natuurlijk wel een precaire situatie daar in China. Want daar speelt de overheid natuurlijk een veel grotere rol als het gaat ook om overnames, denk alleen aan al voedselproductie, dan wij. Dat is eigenlijk nog zeker zo'n groot verschil... dat je never nooit kan spreken van een gelijk speelveld. Nee, alle reden dus om daar met de Chinezen ook het gesprek over aan te gaan... Uh, om te zorgen voor het gelijk ja. speelveld. Ja. Uh, en dat moeten we vanuit Nederland doen, dat moeten we vanuit de EU doen. Hè. Nederland is natuurlijk maar een hele kleine speler... als je op de totaalige uh, wereldmarkt kijkt. Juist daarom is het mooi dat we dit soort dingen ook in EU-verband kunnen aankaarten. Uh, en daar moet je dus over in gesprek ja. met elkaar. Nee, maar Dat we in gesprek moeten gaan en dat het een goed gesprek dat begrijp ik allemaal. Maar proberen we toch zover ik dat voor mogelijk heb met de verplaatsen in die Chinezen. Die zullen dat gesprek aanhoren. Maar wat zou een godzaam voor hun een reden zijn om, om te bewegen in dat gesprek? Ik bedoel, ze zien het gaat goed zo voor, voor hun. Ja, maar dat klinkt net alsof we het dan andersom. Maar gewoon hier de grenzen ook dicht moeten gooien. Uh, laat ik een ander voorbeeld noemen. Gewoon binnen Europa. Uh, de nieuwe Duitse regering heeft in zijn regeerakkoord staan. Dat ze uh, de postorderhandel van receptmedicijnen dat, ze dat willen verbieden. Uh, wat natuurlijk raar is, want uh, de Europese markt is gewoon een vrije markt. Hè, vrij verkeer van goederen. Uh, nou wil het dat in Limburg uh, twee um, uh, online uh, apotheekbedrijven zitten. Uh, die samen geloof ik goed zijn voor 1100 medewerkers. Iets van 350 of 400 miljoen omzet uh, uh, met z'n tweeën. Uh, die ook die Duitse markt uh, bedienen. Ja. Nou dan is het natuurlijk heel raar als je ineens drempels op gaat werpen. Want dat betekent dat die bedrijven die zaken niet meer kunnen doen. Dat gaat uiteindelijk ten koste van werkgelegenheid. Nou, de provincie Limburg heeft sowieso werkgelegenheid nodig. Dat is een van onze krimpregio's in Nederland. Dan is het toch raar als een land als Duitsland een drempel opwerpt... wat dan uiteindelijk ten koste gaat van onze werkgelegenheid. Nou, dat kun je dus ook op wereldschaal uh, zien. Op het moment dat wij uh, als reactie zelf dan maar weer allerlei drempels op gaan werpen... Ja, dat, dat is een, een soort red race to the bottom. Dat gaat uiteindelijk gewoon banen kosten. En dus... Moet je het per saldo maar incasseren. Dat we er nu wat slechter voor staan. Goed van vertrouwen blijven. Goede handelsgeest. Op de lange termijn komt goed. Ja, je moet zorgen dat uh, bedrijven moeten zelf zorgen... dat ze er gewoon goed voor staan. Als je er goed voor staat, word je ook minder makkelijk overgenomen. En Nederland, nou, Nederland nou, moet nou, nou, gewoon zorgen... is dus, dus bijna een reden om juist er iemand Nederland, over te nemen. Nederland uh, moet gewoon zorgen voor een goed vestigingsklimaat, zodat bedrijven uh, het ook aantrekkelijk vinden zich in Nederland te vestigen... om hoofdkantoren in Nederland te hebben, om R&D-faciliteiten uh, in Nederland te hebben. Dat hebben we gelukkig ook in een heleboel sectoren. En daar moeten we op inzetten, zodat we ja. hier de werkgelegenheid die we hebben... houden en kunnen uitbreiden. Je hoorde net, net als ik waarschijnlijk toch wat, wat puffende geluiden hier aan tafel... Er zijn allemaal mensen die we voor een heel ander onderwerp uitgenodigd hebben. Maar die wilden toch even onze aandacht hebben. Rodolf van Raak, SP-Kamerlid. Even toch een korte reactie. Nou, Ik vind het heel opportunistisch. Als we er geld aan verdienen is het een goed systeem. Als we er geld aan verliezen is het een slecht systeem. En ja, je hebt aandeelhouders van bedrijven. Maar een bedrijf is geen aandeel. Het worden, bedrijven worden nu verhandeld. En hoe meer winst ze maken, hoe meer waard ze zijn. Een bedrijf wat in Nederland produceert... Meneer Veldman zegt het terecht. Ja, veel bedrijven zijn in buitenlandse handen. Buitenlandse aandeelhouders. En die worden daar een beetje over de tafel heen. De ene krijgt dit en de andere krijgt dat. Een bedrijf in Nederland, daar werken Nederlanders. Nederlandse producten gemaakt. Nederlandse kennis. Daar vind ik dat werknemers ook een zegje moeten hebben. Als zo'n bedrijf verkocht wordt. En nu gaat het allemaal over de ruggen van die mensen heen. Ja, dat vind ik echt een heel, een, een heel onverantwoord systeem. Vooral ook omdat die aandeelhouders altijd kijken naar de korte termijn. Korte termijn winst. Bedrijven worden ook opgeknipt. In stukjes verkocht. Terwijl die werknemers vaak veel meer belang hebben. Bij een duurzaam beleid voor de lange termijn. Bert Bakker. Ook wordt het een hele ander onderwerp. Maar ook daar zag oh, ik wel nee. beweging in de gelaatsuitdrukking. Ja, nee, ik vind protectionisme is de dood in de pot voor ja. iedereen. Dat moet je dus niet doen. Even los van de vraag, want dat vind ik eigenlijk heb ik altijd wel gevonden... dat werknemers in zo'n proces... vroeger was dat ook zo, trouwens, volgens mij, via de SER... Exist. ook nog wel, een, ook wel, nog wel een, een, een C hebben. Want ze hebben namelijk ook een belang in de toekomst van een bedrijf. Maar de toekomst van een bedrijf kan heel erg gebaat zijn... bij een overname door een groter bedrijf... dat op een veel groter... Uh, uh, grip heeft uh, op de rest van de wereld. Dus ja, ja ik, ik, ik, ben, ik ben over het algemeen niet voor dit soort van maatregelen, omdat uiteindelijk iedereen slechter af is. Ja, is een algemeenheid. Ik bedoel, je kan, je, kan de algemene economie boekjes op naslaan, zullen we dat snel met je eens zijn. Alleen daarom vind ik het voor dat van China zo precair, daar speelt de overheid zo'n actieve rol. Ook in overnames, denk aan voedselproductie wereldwijd. Ja. Denk aan, aan vliegverkeer. Dan, dan kun je zeggen, ja, dan kunnen wij wat braafste jongetje van de klas zijn. Maar dan kan je, je ook voorstellen dat is zo'n onredelijke concurrentie. Ja, Daar moet je iets mee. Ons, ons bedrijfsleven staat er fantastisch voor. Echt, kijk nou eens even hoe, hoe Nederland het doet. Hè? Een aantal jaren geleden heeft Nederland gezegd... we willen, uh, heeft Europa gezegd... we willen de meest concurrerende economie van de wereld zijn. In 2020 wilden we dat. Dat noemden we de Lissabon-doelstellingen. Nou, Nederland heeft dat in zijn eentjes ongeveer bereikt. Samen met Finland en Zweden. En de rest van Europa, en vooral het zuiden van Europa... is hopeloos achtergebleven. Huh? Waarom? Die nemen allemaal dit soort protectionistische maatregelen... en kijken niet naar hun concurrentiepositie in ja, dat ja, is ja, wel een beetje gek in Meneer Velkman, oh. wat mij eigenlijk oh, die is opvalt: Bert Bakker heeft het voor het Europa net in de mond genomen. Dit, had Europa niet. Dit is toch typisch iets wat je als Europa als geheel met elkaar moet regelen? Ik, ik kwam het nog niet tegen in uw pleidooi eigenlijk. Uh, nou, volgens mij heb ik dat net gezegd. Ik bedoel, Nederland is natuurlijk een kleine speler op de wereldmarkt. Dus als je met buitenlandse mogelijkheden, zeker een land als China, uh, in gesprek gaat... is dat zeker goed om dat via de EU te doen. Dat is wat ons samenbindt. Uh, handel, open economie en vrij verkeer van goederen. Dat hebben we op het Europese uh, uh, deel. Uh, dan heb je ook de kracht en de macht uh, met, met, met 500 miljoen inwoners uh, in Europa... om dat gesprek met een andere wereldspeler aan te gaan. Toch nog even, het is voorkomen helder waar u staat, lang leven de vrije handel. Toch nog even, wat zou er toch kunnen gebeuren dat u wellicht toch van mening verandert? Zouder, of zegt u, dat is gewoon het, het credo, dat blijft wat er ook gebeurt? In de basis is dat het credo. Dat begrijp ik, maar als u kijkt, want het is natuurlijk wel een spannende tijd waar we nu in leven. Hè? Met de handelsoorlog met China, we zijn in beweging. Is er iets waarvan u zegt, nou daar kijk ik wel met extra aandacht naar, als zoiets gebeurt dan wil ik misschien... Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk een aantal sectoren die je zou kunnen aanwijzen... als, als zeg maar van nationaal belang, nou ja, dingen rondom defensie. Uh, wat onze veiligheid raakt, uh, zeg maar ICT, uh, dat soort zaken. Um, maar daar moet je uiteindelijk voorzichtig mee zijn. Maar dat zijn, lijstje is al gemaakt. Bent u voor ja, uitbreiding van dat lijstje? Nou, de, de, kijk, de, Het is geen limitatieve lijst nu. Uh, wie had er 20 of 30 jaar geleden gedacht dat ICT zo belangrijk zou zijn... als dat het nu is? Uh, dus je moet dat op de momenten kijken van wat is dan nu ons nationaal belang. Daar zou je dan even over na kunnen denken om daar uh, zeg maar anders mee om te gaan... dan in zijn algemeenheid gewoon open en vrije grenzen. Um, uh, maar dat verschilt per periode, bedoel, ik kan niet voorspellen wat er over 10 jaar uh, of over 20 jaar misschien uh, op dat moment uh, van nationaal belang is. Helder. Heike Veldman, Kamerlid voor de VVD. Veel dank. Dank wel. Dit is BNL Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. De vraag is, hebben we het laatste raadgevend referendum gehad of komt er nog eentje aan? En dat zou een slag om de dus klok worden, want het wordt echt een race. Um, het is aangevraagd, er is een belangrijke hindernis genomen... 100.000 handtekeningen en het gaat over een wet... die door de Eerste en Tweede Kamer al is. Het gaat namelijk over de donorwet. Um, en daarvoor heeft onder andere met de motor geen stelde achter. Die hebben toch uh, de meeste van die handtekeningen verzameld. Adjunct hoofdredacteur Bart Nijmans zit hier aan tafel. U hoorde ook al Ronald van Raak van de SP en u hoorde ook al Bert Bakker. Voormalig Kamerlid D66 en tegenwoordig lobbyist. Uh, meneer Nijman, wat is de tussenstand van zaken op dit moment? Uh, ik keek net, we staan op 36.000 digitale uh, inleidende verzoeken voor een referendum. 36.000? Ja, en er komen er waarschijnlijk nog een paar uh, op papier bij. Een paar duizend, vermoed ik. Ja? En uh, er, is nog een ander, er loopt nog een andere applicatie van een andere initiatiefnemer... en die heeft er ook al een... 1500 of 2000, dus we kunnen wel zeggen dat de eerste drempel met uh, met snelheid is genomen. Ik uh, ik zat in een uitzending van Pauw met u, uh, uh, Pau, zat ik bij u terug te kijken toen fascineerde mij wel één zinnetje dat u eigenlijk zei ja dit onderwerp is nou echt heel geschikt voor een referendum. Ja. En, en en toen zei u eigenlijk in een bijzinnetje ook dat dat de Oekraïne referendum was een beetje rommelig. Dat woord rommelig gebruikt u. Ja, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Ja. Uh, uh, eerst het Oekraïne-referendum, dat was de eerste keer dat het instrument raadgevend referendum werd ingezet. Uh, wij wisten niet wat we deden of hoe het werkte, hoe het moest. Uh, de ontvangende kant, uh, de tegenstander om het zo te zeggen wist niet zo goed hoe te reageren hoe dit nou aan te pakken. Niemand had eigenlijk zo snel na implementatie van die uh, raadgevende referendumwet verwacht dat er meteen een referendum zou komen over ook nog eens zo'n onderwerp, een internationaal verdrag. Uh, en dat werd mede daarom, ook omdat geen stel natuurlijk de, de bron-initiatiefnemer was ook een beetje een rommelige wedstrijd tussen voor- en tegenstanders. En dan niet zozeer voor- en tegenstanders van het verdrag... maar voor- en tegenstanders van geen stijl. Of voor- en tegenstanders van de EU zelfs. En dat, dat gaf het dus een wat rommelig geheel. Het was ook nog eens een referendum over een, een uh, uh, verdrag... wat door 27 landen is, is ondertekend. En dus moeilijk is aan te passen of in te trekken. Dus dat dat na afloop van die tegenstem ook nog een hoop ellende opleverde, was ook begrijpelijk. Ik begrijp dat ik van nu niet het woord rommelig mag verwarren... met ongeschikt voor een referendum. Als het nee, want ik vond het prima geschikt. Alleen uh, de discussie was niet... Uh, die had beter inhoudelijk gekund. Goed. En daarom denk ik, om dan naar het andere deel van die opmerking te gaan... dat dit referendum over de donorwet wel uitstekend geschikt is... omdat het een nationaal onderwerp is... waar geen uh, diepere kennis van wetsteksten of grote dossiers nodig is... omdat het een besluit is over je eigen fysieke integriteit... en de vraag in hoeverre de overheid daar iets over te zeggen heeft. Gaan we straks uitbreid doorspreken. Een Eén van de mensen waar u zeer van afhankelijk bent... hebben wij nu aan de telefoon. Dat is namelijk niemand minder de fractievoorzitter van de SGP. Peter Schalk, in de Eerste Kamer zeg ik erbij. Meneer Schalk, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het is een wonlijke situatie. U wilt eigenlijk van die donorwet af. Vindt het referendum uh, iets een instrument waar u uh, ook liever van af wil? Maar dat ongewenste instrument kan u wellicht leiden naar een gewenst resultaat? Nou, dat uh, vraag ik me nog af. <laughs> er zijn er inderdaad twee dingen die door elkaar heen lopen. Je hebt de uh, intrekkingswet uh, referendum. En die... Uh, die, die loopt op dit moment, ja. maar daar zijn we in de Eerste Kamer nog mee bezig. En ondertussen is, uh, zijn er een heleboel mensen bezig om te proberen... Uh, het, terwijl ik met u praat, hoor ik mezelf steeds terugpraten. Misschien kunt u daar iets aan doen. Ja, het wordt aan gewerkt. Maar, ja, wordt aan gewerkt, mooi zo. Nou, <lacht> die, uh, intussen loopt, u, uh, loopt er dus een verzoek om een referendum voor de, de, de donorwet. Ja. En dat is een... ...situatie waarin het kabinet zometeen met grote wijsheid zou moeten beslissen... ...hoe ze dat gaat aanpakken. Ja. Er is namelijk een enorm probleem natuurlijk met die uh, intrekkingswet van, de, van het referendum. Daarin heeft uh, de regering eigenlijk een, uh, een, een, een, een soort uh, terugwerkende kracht ingezet. Hè, zodra die wet uh, in, in de Eerste Kamer wordt aangenomen... Dan is diezelfde wet ook niet meer referendabel. Maar dat zou dan ook betekenen dat andere wetsvoorstellen die op dat moment uh, voor een referendum worden uh, onderzocht. ook niet meer referendabel ja. zouden zijn. Dus als ik het even, heel u heeft voorkomen gelijk, maar als ik het even kort samenvat, is het eigenlijk simpel gezegd, er lopen twee uh, uh, scenario's. Naast elkaar parallel. Eén is dus eigenlijk Precies. het afschaffen van het raadgevend referendum. En in de kielzorg daarvan ja. is er dus een laatste poging om nog één referendum te laten plaatsvinden. Nou ja, trouwens, als de initiatief levenslicht, nog veel meer. Eh, als het, eh, het punt is eigenlijk, u bent natuurlijk met SGP dat ze natuurlijk geen geheim tegen het referendum. Maar als u die intrekking van het referendum ietsje weet te vertragen, en daar is de Eerste Kamer eh, vaak zeer goed toe in staat dan zou u het voor elkaar kunnen krijgen, kunnen krijgen in de Eerste Kamer... om daarmee extra tijd te creëren... en dus het referendum, raadgevend referendum... over de donorwet te laten plaatsvinden. Bent u daartoe in ja. staat en uh, heeft u daar zin in? Nou, weet u of ik daartoe in, staat ben, daartoe in staat ben of ik er zin in heb? Dat is eigenlijk niet zo erg aan de orde. In die zin dat ik uh, uh, als SGP'er uh, wel gebruik wil maken van politieke mogelijkheden maar niet houdt van politieke spelletjes, zeker niet als het staatsrechtelijk uh, is. En dat betekent dat wat mij betreft... Uh, we deze trajecten gewoon uh, op een ordentelijke manier aan het aflopen zijn... en ik de, uh, de vraag die u aan mij voorlegt veel eerder aan het kabinet zal gaan voorleggen... met de vraag of zij niet in wijsheid zouden moeten zorgen dat datgene wat blijkbaar op dit moment heel snel door de burger wordt gewenst... want er is binnen een paar dagen, was, meen ik, die 10.000 handtekeningen binnen... en er wordt nu volop gewerkt om 300.000 handtekeningen binnen te krijgen... dat ligt blijkbaar zo gevoelig, die donorwet... dat niet aan de SGP moet gevraagd worden van... zou je niet wat gaan vertragen, maar aan het kabinet... zou je niet gewoon de burger gerust moeten gaan stellen... en zeggen van wij gaan ervoor zorgen dat dat traject wat nu ook loopt... ordentelijk wordt afgewerkt... En vervolgens gaan wij die, uh, uh, die uh, intrekkingswet voor het referendum uh, misschien zelf enigszins vertragen. Zodat uh, die twee problemen niet op elkaar gestapeld worden. Want er zijn al heel veel mensen, die vinden het ook al ingewikkeld, dat de regering probeert om met die intrekkingswet ervoor te zorgen dat de intrekkingswet zelf niet referendabel ja. is. En als je dat dan ook nog een keer doet met dat andere, dan is dat gewoon... Niet Meneer Schalk, als ik u uh, kort samenvat... dan zegt u eigenlijk, wij zijn genietverpland spelletjes spelen... maar als het kabinet heel veel gaat versnellen... dan gaan wij wat vertragen. Nee, dat heeft u mij niet horen zeggen. Nee, dat heb ik u ja, niet ja, horen ik zeg, ik juist zeggen... Juist maar dacht gezegd. ik toch even samen te nee. vatten. <lacht> ja, maar ja, u kunt uw <lacht> eigen samenvattingen maken... maar ik heb juist <lacht> gezegd... dat ik uh, niet aan politieke spelletjes doe... maar dat ik zorg dat er een ordentelijk proces juist. is. En bij dat proces hoort ook de vraag aan het kabinet... vindt u dit wijs? Juist. Uh, ik wens u weer heel veel wijsheid toe. Maar dat is overbodige informatie <laughs> van de Eerste Kamer. Daar zit u vol mee. Uh, en we zullen ontzettend uh, nauwlettend gaan volgen hoe dit uh, verder gaat. Dank u in ieder geval voor uw reactie. Graag gedaan. Heel goed. Fijne avond. Ik uh, kijk even naar de tafel. Ronald nou, van Raak. Ik, ik, veel beloven. Ik had ook veel vertrouwen in de dames en heren, senatoren. Ik ben zelf ook ooit senator geweest. En ik weet dat de Senaat heel erg hecht aan staatsrechtelijk zuiver optreden. En het feit dat uh, het afschaffen van het referendum niet referendabel is. En dat straks misschien een lopend initiatief zoals de donorwet gefrustreerd wordt doordat die wet wordt afgeschaft, ja, dat is iets wat staatsrechtelijk ontzettend schuurt en knelt. Ik heb daar in de Tweede Kamer ook veel aandacht voor gevraagd. En ik heb er eigenlijk wel veel vertrouwen in dat de senatoren zeggen van... ja, dit gaan we toch niet zo accepteren. Nee. Bert Bakker, je moet... jarenlang in de Kamer gezeten ook. Soms moet je even naar een politicus kunnen luisteren... en, en, en door de regels heen luisteren wat hier gezegd wordt. Hoe, hoe heeft u de boodschap ontvangen? Ja, nou ja, de SGP was... Uh als een van de voorstanders van afschaffing van het referendum... Ja. toch tegen die terugwerkende kracht. Waardoor ja. er überhaupt geen referendum meer mogelijk zou zijn... over de afschaffing van het referendum. En daarin probeerden ze staatsrechtelijk heel zuiver te opereren. En dat uh, hoor je wel terug in de woorden van, uh, van Peter Schalk, denk ik. En ik moet zeggen, ik heb dat persoonlijk ook niet zo goed begrepen... waarom dat nou allemaal moest. Want dat je het referendum afschaft in het kader van een kabinetsformatie... en een regeerakkoord waarin je nou eenmaal moet geven en nemen... Uh, dat dat, dat, dat snap ik nog, hè, tot op zekere hoogte. Goed, iedereen moet uh, uiteindelijk wat inleveren. Maar dat je vervolgens met, uh, uh, met vliegende spoed, terwijl die spoed er objectief niet is, hè, wa nee. waar, waar, waar, wanneer doe je met terugwerkende kracht, als er ineens een grote gat in een belastingwet wordt geschoten, of als de oorlog uitbreekt, of weet ik het wat, maar toch niet om te voorkomen dat er nog een referendum wordt gehouden over de afschaffing van het referendum. Daar ook... is, uh, in alle redelijkheid, nou ja, laat ik het zo zeggen, daar is niks redelijks meer aan. Nee, ik heb ook extra advies aan de Raad van Staten gevraagd. Dat is ja. de belangrijkste adviseur... als het gaat om staatsrechtelijke kwesties. En de Raad van State heeft iets gedaan... wat eigenlijk de Raad van State... nog nooit heeft gedaan, Dat volgens mij. Verrast, ja. Die heeft gezegd van ja, het kan wel... wat hier gebeurt. Maar of je het wilt... Dat is een politieke afweging. Dus uh, toen heb ik ook tijdens het debat nog om een extra staatsrechtelijk advies gevraagd. En eigenlijk weigert de Raad van State dat advies te geven. En legt de bal meteen weer terug bij de Tweede Kamer en bij de Eerste Kamer. En eigenlijk zegt uh, de Raad van State, hier willen wij onze vingers niet aan branden. Meneer Leijman, we gaan het uitspreid over doorpraten even. Maar we hebben natuurlijk gekeken naar een, een wonderlijke stemming in de Tweede Kamer eerst. Namelijk een... een een lid van de Partij voor de Dieren die in de trein vertraagd was... maar in ieder geval niet bij de stemming was. Ja, met de minimale uh, meerderheid uh, uh, kwam het er doorheen. Toen naar de Eerste Kamer. Het was een vrije kwestie. Er is op alle televisie- en radioprogramma's over gedebatteerd. Wat voor een type argumentuitwisseling gaan we dan nu nog meemaken als het dan maar doorgaat, dit raadgeving... waarvan we nu nog niet gezien hebben uh. of gehoord nou ja, Ik denk dat het nu, uh, waar het om debat in de Beide Kamers was, nu een debat voor het publiek kan worden. En dat er. Nou, er is... Was dat het niet? Nee, ik denk dat het publiek nog niet de kans gehad heeft om hier zich over uit te spreken. En juist omdat het een vrije kwestie was in Beide Kamers, waarbij er dus geen fractiediscipline gold. Mm. En waarbij er niet, laten we zeggen, van hoge hand werd opgelegd wat de Kamerleden moesten stemmen per partij. Uh, is, is des te meer aanleiding, des te meer reden om te zeggen... oké, okay, maar dan mogen wij dit ook. Als het een ethische keuze is en geen politieke afweging... dan is het heel logisch om dat ook aan het volk voor te leggen... zolang je beschikt over het middel van het referendum. Over dit onderwerp... En overigens ook nog de onderwerpen die daar misschien nog achter liggen, want ook al wordt het afgeschoten en gaat het toch allemaal niet door, voel je natuurlijk aan alles dat de bevolking het niet langer pikt, één keer in de vier jaar stemmen. Men wil meer meepraten, maar op welke wijze dan? Wat is er nog meer aan bestuurlijke vernieuwing, zodat de burger eigenlijk meer kan meepraten en meer kan meebeslissen? We luisteren dus eigenlijk naar het onderwerp vanavond, dat is niks anders dan de donorwet. Het is door de Tweede en de Eerste Kamer de grote vraag is, gaat het voorgelegd nu ook worden in een raadgevend referendum? Daarover en meer. We, spreken we direct door met Bart Nijman, Hij is Junct hoofdredacteur bij Geen Stel, Ronald van Raak, Tweede Kamerlid voor de SP. Bert Bakker, Oud-Kamerlid, D66 en tegenwoordig lobbyist. En de heer Veldman, VVD-Kamerlid, zit ook nog steeds bij ons. Tot zometeen. Dag. NPO Radio 1. Dag, vrouw. Mijn naam is Orito Aybagaba. Het is een verhaal over een onmogelijke romance. Ik vind u wonderschoon.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 Of breekt Ajax de titelrace weer open, ja! no! abonneer je nu en kijk zondag naar PSV Ajax. Fox Sports Eredivisie. Erbij voor de toppen. Verkoop je auto op Marktplaats, want daar zijn iedere maand ruim 2,7 miljoen potentiële autokopers. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. NPO Radio 1.